Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf volgend jaar is het verkoop en bezit van lachgas verboden. Met zo'n verbod kan de politie eerder ingrijpen... als bijvoorbeeld iemand lachgas in zijn auto heeft liggen. Op die manier kunnen meer ongelukken worden voorkomen, hoopt het kabinet. De politiek maakt zich al langer zorgen om de gezondheidsrisico's van lachgas. Eerder dit jaar werd er al een lachgasverbod ingevoerd in Utrecht. Snapt deze jongen wel? Ik werd even heel kort een beetje van de wereld. Dus het is ook vrij logisch dat je dan niet deel kan nemen aan het verkeer, op een fiets of in een auto. Uh, en ik zie het in Utrecht heel vaak ook in de auto gebruikt worden. Uh, ja, dat is gewoon gevaarlijk, dus uh, ik vind het goed dat het uh, verboden wordt. De politie heeft een man van 21 opgepakt in het onderzoek naar een vermiste man uit Apeldoorn. Erkan Usturk van 29 wordt al ruim anderhalf jaar vermist. Hij ging boodschappen doen en kwam daarna niet meer thuis. De politie denkt dat de man die ze hebben opgepakt iets te maken heeft met de verdwijning. In Limburg zijn vijf mensen opgepakt die waarschijnlijk voorbereidingen deden voor mensensmokkel. In meerdere auto's werden opblaasboten, luchtpompen en zwemvesten gevonden. Vermoedelijk wilde het vijftal migranten van Frankrijk naar Engeland smokkelen. Erena uit Japan heeft dit jaar de kindervredesprijs gewonnen. De prijs werd vandaag uitgereikt in Den Haag. Ze won de prijs omdat ze zich inzet voor politieke betrokkenheid van jongeren in haar land. De winnares vindt het vooral belangrijk dat er meer naar kinderen wordt geluisterd. Adults have a lot to learn from children and children have a lot to learn from adults. And that's really easier said than done. I've been in a lot of places where adults kind of had that light bulb moment... after a kid sent something completely crazy which also made sense. En dat Rina zich daarvoor inzet is juist in een land zoals Japan superbelangrijk, zegt kinderrechtenorganisatie Kids Rights. Kinderen moeten in Japan hun mond houden. Kinderen wordt niet geluisterd. Kinderen moeten alleen gehoorzaam zijn. Dat is voor ons in Nederland bijna niet voor te stellen, hè? want kinderen die mogen hier heel veel zeggen. Of die zijn zelfs vaak aan het onderhandelen met hun vader en moeder. Daar moet je je mond houden. Rina gaat met een flinke prijs naar huis, een beurs om een opleiding te volgen en 100.000 euro voor haar volgende project. Het weer, vannacht en morgenochtend wat regen. Morgen wordt een droge dag met af en toe zon en het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. In onze regio alleen nog wat vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Broek in Waterland, drie kilometer file met vijf minuten oponthoud.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 Goedenavond, Mede Metalhead. Mijn naam is Marcel van Kuik. En jullie luisteren alweer naar de 54ste aflevering... van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma. Play it loud op de maandagavond. 9 uur tegenwoordig. Zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten... behandel ik elke week een ander thema. En omdat we twee weken terug de wintertijd ingingen... en we de donkere dagen voor kerst ingaan... zal de muziek vanavond ook een donker tintje hebben. Letterlijk gesproken dan. We begonnen deze uitzending met hoe toepasselijk ook... de prins van de Duitsers. Dan is hemzelf, Ozzy Osbourne, met Shot in the Dark. Afkomstig van zijn album The Ultimate Sin uit 1986. Een shot in the dark is een afstandsgrot of iets dat naar voren gebracht wordt... en waarschijnlijk niet zal gebeuren. In dit geval is het echter meer letterlijk genomen met Ozzy in gestoorde stalker-modus. Hij is de shot in the dark die slijpt om toe te slaan wanneer je het minst verwacht. Hij wacht gewoon op de stemmen in zijn hoofd om het goede woord te zeggen. Het nummer werd zowel door Ozzy als door zijn bassist Phil Susson geschreven... die bij hem was alleen voor het album The Ultimate Sin... Susan had het nummer al eerder geschreven. De titel is een verwijzing naar de Pink Panther film... A Shot in the Dark uit 1964. Die gaat over een stuntelige detective. Phil Susan, die Brit is, is ook een grote fan van de Pink Panther serie... en zegt dat de originele tekst meer met de film te maken had. Ozzy veranderde de teksten om ze wat meer schandelijker te laten zijn. De video werd geregisseerd door Andy Moran, die onder andere meer... Guns N' Roses, November Rain en verschillende George Michael-video's had geregisseerd, waaronder Faith. In de video gebruikt Ozzy zijn krachten om een meisje te bezitten dat naar zijn concertgroep komt. De actrice dat dit meisje vertolkt was een cheerleader voor de Los Angeles Rams. Ook Dweezel Zeppa is in de clip te zien en hij speelt een van de mannelijke concertgangers. Het volgende nummer van ACDC werd gereleased als eerste single van hun nieuwste en zeventiende studioalbum Power Up. Dat hun eerste release was sinds 2014, maar ook het eerste nummer dat ze opnamen na de dood van Malcolm Young. Het was qua titel niet de meest originele vanwege Ossie's versie, maar bevatte wel de typische ACDC sound. Zodra je de eerste klanken hoort, is het meteen duidelijk hoorbaar dat het om een klassiek ACDC nummer gaat. De uitdrukking Shot in the Dark lijkt over het algemeen op iets proberen zonder te weten wat er kan gebeuren. Maar de titel heeft meer dan één betekenis. Zoals Angus Jung tegen Rolling Stone magazine zei. De titel is een beetje brutaal... omdat we allemaal graag een klein slokje alcohol drinken in de nacht... of zelfs een paar shots in het donker. Yeah. Van FN's Sevenfold draaide ik Darkness Surrounding... naar ACDC's Shot in the Dark. Het nummer omschrijft alles wat de intreding van de erfs... en wat daarbij hoort met zich meebrengt. Maar zou tekst wel ook perfect passen op de Halloween-playlist... van een paar weken terug? Zoals te horen is met teksten als... The graveyard is alive, black cat across my path... The chill of cold wind, the breath of death. Het klinkt allemaal even donker. Ook de mannen van Five Fingers... Death Punch wisten hun donkere tijden mooi te verwoorden met hun Darkness Settles In. Dat gaat over het ernstige alcoholprobleem van hun frontman Ivan Moody, die hij kreeg in 2012. Terwijl de band toerde ter ondersteuning van hun American Capitalist, Al uh, Cap uh, Capitalist Album. Sorry. In 2016 was zijn alcoholisme te veel geworden voor de groep om te tolereren en verving All That Remains frontman Phil Labonte hem op tournee. Het jaar daarop liet Moody zich opnemen in een afkickkliniek en in december 2019 was de nu nuchtere frontman weer op tournee met Five Finger. Dit is een, een van de vele tracks op F8 die de wilde rit naar nuchterheid beschrijven van Moody. that's down behind me another day comes crashing in there's a whispering wind that's blowing there's a storm that's closing in i can hear the trains they're rolling to a place i've never been and i can feel her breath beside me with an empty glass Once more, I see the damage that I've done. in Search for redemption, but I'm just a broken man. So soul cries out to understand how the madness shatters me. Upon the stage, on bended knee, I scream aloud, loud as skies above that answer mute, bereft in love. Not to fall from grace, I sing the hymns of my disgrace. I strum in vain to please the Lord, but He has. album Unto the Locust uit 2011, voor jullie Darkness Within van Machine Head. Een stevige metal ballad en de grootste afwijking van het normale geluid van Machine Head op het album. Gitarist Phil Demmel zei tegen het tijdschrift Sonic Express... Oh, excess, sorry. Al mijn vrienden die niet van metal houden zeggen... Verdomme, zijn jullie dat? Het ja, is een mooi, mooi nummer. Nog steeds zwaar, maar we groeien als muzikanten... Het heeft mijn favoriete en beste solo ooit... die ik voor deze band heb gedaan, tot nu toe. Druipend van emotie. In dit nummer wilde Rob Flynn God om hulp vragen... maar gaf hij geen antwoord, waardoor hij zijn geloof in hem verloor. En zegt hij dat het muziek het enige is dat mensen helpt... om door de dingen heen te komen. Je moet altijd jezelf zijn en vertrouwen in hun muziek... omdat muziek zoveel kan uitdrukken. Wat er ook gebeurt, muziek zal er altijd voor je zijn... De horrorpunkband Murder Dolls staan bekend als een kruising tussen de misfits en Mudley Crew. Met teksten die vooral gaan over necrofilie, grafroof en travestie. Gebracht op een ironische manier en die erg sarcastisch zijn. Ze houden ervan om alles en iedereen in hun nummers te bespotten. Met My Dark Place Alone, dat hun eerste single is van hun tweede en laatste album, Women and Children Last, brachten ze ook hun allereerste muziekvideo uit. De video zelf heeft niet echt een verhaal. Kortom, het zijn performancebeelden van de band... die bedekt zijn met een smerige substantie... afgewisseld met beelden van een oude man in een rolstoel... en een verpleegster die naast hem staat. De visuals doen echter denken aan de stijl van regisseur William Malone... en zijn films House on Haunted Hill en Fear.com. ...op de Murder Dolls met My Dark Place Alone... draai ik de vette metalcore van SLA Dying met The Darkest Nights. De zanger en tekstschrijver Tim Lambesis vertelde over dit nummer. The Darkest Nights staat op de vierde plek in het concept van een Shadows Are Security album. Veel van de thema's voor die plaat komen voort uit een geloof in iets... ...dat de donkere nacht van de ziel wordt genoemd. Dat is een moment in de groei van elk persoon... ...waar hun motivatie voor toewijding verandert in... Van pure emotie en opwinding naar het concrete geloof, dat wordt getoond door opoffering en toewijding. Zelfs als we ons niet zo voelen. De donkerste nacht of het ontbreken van enige emotionele motivatie er komt ergens na een aanvankelijk mooie en levensveranderende gebeurtenis. Dat moment van hoop wordt beschreven in de Darkest Nights, omdat het die gedachten en herinneringen zijn die ons helpen vol te houden. Het volgende nummer van Anthrax is geïnspireerd op, het, op de David Lynch-film Blue Velvet. Met name het gedrag van de seksueel verdorven moorddadige sociopaat Frank Booth, of Frank Booth. Gespeeld door Dennis Hopper. Drummer Charlie Benanti zei tijdens een interview tegen gitarist en tekstschrijver Scott Ayan: Je moet een nummer schrijven over Frank Booth. Zie je, iedereen is Frank Booth. Er, er zit iets van die psychopaat in iedereen. That beer's gonna get warm. One thing I can't fucking stand is warm beer. Makes me fucking puke. My right, darling, where's the glasses? Here, Frank. Couple glasses. See, here are the glasses. Raymond, where's the fucking beer, man? It's right here, Frank. You want me to pour it? No, I want you to fuck it. Shit, yes, pour the fucking beer. Ah, Andrax Now It's Dark hoorden jullie de power metal band Blind Guardian met A Voice in the Dark. Het was de enige single die werd uitgebracht van het negende album At The Edge of Time uit 2010. En is geïnspireerd op het fictieve personage Bran Stark uit de fantasy boekenreeks A Song of Ice and Fire van George R.R. Martin. Voor het laatste blokje van het eerste uur gaan we eerst naar het donkere Finland met de gothic metal band Nightwish. Van het geweldige album Once uit 2004... horen jullie de sterke albumopener Dark Chest of Wonders. Dit nummer bevat zeer cryptische teksten... die veel betekenissen kunnen verbergen. Net als een echt donkere kist vol wonderen. In de interpretatie die ik vond... is de donkere kist met wonderen gevuld... met de onschuld uit de kindertijd... waar Thomas zo naar verlangt, is opgesloten. Daarom gaat dit lied over zijn eeuwige zoektocht in zijn leven en via zijn muziek probeert hij die donkere kist vol wonderen te vinden en zijn onschuld terug te krijgen om hem vrede te brengen. De teksten bevatten ook veel verwijzingen naar het woord once, wat natuurlijk de albumtitel is, maar ook een verwijzing naar het verleden, naar de kindertijd, toen de donkere kist van wonderen duidelijk aanwezig was. Een kanttekening, de eerste couplet coupletregel, kan worden geïnterpreteerd op een manier die een sterk argument maakt dat het lied over het verhaal van Peter Pan gaat. Wow. De gothic band die we hoorden na Nightwish was Lacuna Coil uit Italië... met Trip the Darkness, wat de eerste single van het zesde album Dark Adrenaline is... en waarop frontvrouw en co-textschrijver Christina Scabia zingt... over het tegemoet treden van je donkerste uur zonder angst. Christina zei tijdens een interview... Het is geen gemakkelijk onderwerp, omdat mensen het misschien verkeerd begrijpen... en het als de verkeerde boodschap beschouwen. Zoals, oh, je moet donker zijn in je leven, je moet negatief zijn... Je moet de duisternis in je leven omarmen. Het feit is dat mensen niet nadenken over het feit... dat het leven zelf bestaat uit ups en downs, van goed en slecht. Dus dit lied betekent in ieder geval voor ons... het feit dat je gewoon duidelijk het licht moet vinden bij het eind van de tunnel. Je moet de donkerste momenten omarmen... omdat ze deel uitmaken van het leven zelf en ze kunnen goed zijn... zelfs als het niet goed klinkt. Omdat ze een ander soort emotie naar boven kunnen brengen. Ze kunnen je aan het denken zetten over jezelf. Ze kunnen je doen beseffen wat je mist... Of wat je bereikt hebt in je leven. Op je donkste momenten ga je er echt even voor zitten. En kijk je naar je innerlijke zelf. En denk je na over wat je aan het doen bent. Wat je gelukkig bent. Doe je iets alledaags, iets geks. Maar je gaat er niet echt voor zitten om na te denken. Tot straks in de tweede uur. Met nog meer nummers. zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.